Pogingen om de bank te redden zijn op niets uitgelopen, zo heeft bestuursvoorzitter Dirk Scheringgaver verklaard. Volgens hem willen minister Bos van Financiën en de Nederlandse Bank niet aan een doorstart meewerken. Op het hoofdkantoor van DSB in Wochnum is het hele weekend onderhandeld over reddingsplannen. Aanvankelijk werd met een Amerikaanse investeerder gesproken over een overname, maar dat liep op niets uit. Daarna bleef een plan over om achtergestelde deposito's van DSB-klanten om te zetten in aandelen. Daarvoor was wel nodig dat minister Bos het eigen vermogen met 100 miljoen euro aan staatssteun zou versterken. Maar de minister was daartoe niet bereid. Van diverse kanten werd ook betwijfeld of het plan kans van slagen had. De komende ochtend om negen uur komt de rechtbank weer bijeen om te bekijken of DSB failliet moet worden verklaard. Vorige week verleende de rechters een aantal malen uitstel, maar de kans dat dat nog eens gebeurt lijkt heel klein.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 Drum Feel close You wanna put your mouth on mine You wanna put your mouth on mine With a general rise Looking up to my eyes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 But they thought they me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 Zes punt negen ZFM ZFM Onder de zon En een hemelsblauwe hemel Wachten straten op bewoners Of voorbij gaan Zeker weten.